Twee uur, die ook het eerste raam met het NOS-journaal. Het dodental van het drama bij een ingestorte supermarkt in de letste hoofdstad Riga loopt op. Zeker zes mensen zijn om het leven gekomen toen het dak van de supermarkt naar beneden kwam. Onder wie twee brandweermannen. Er zijn zeker 35 gewonden en er liggen nog tientallen mensen onder het puin. Om hen eronder vandaan te halen is het leger ingezet. Volgens de autoriteiten is het dak waarschijnlijk ingestort door constructiefouten... Bovenop de supermarkt werd een daktuin aangelegd. En dat was voor het gebouw te zwaar. Op de effectenbeurs in New York is de Dow Jones op recordhoogte gesloten. De beursindex steeg de afgelopen dag bijna een procent... en brak daarmee de grens van 16.000 punten. Investeerders waren vooral blij met de gunstige nieuwe werkloosheidscijfers. Sinds begin dit jaar is de Dow Jones al met 22 procent gestegen. Houdt de index die stijging vol, dan wordt 2013 het beste jaar sinds 2003.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 Een hacker heeft ingebroken in de e-mailaccounts... van zes europarlementariërs. Daarnaast kon hij ook in de accounts van hun assistenten... en twee medewerkers van de IT-afdeling. Dat meldt de Franse onderzoekswebsite Mediapaar. Volgens de hacker was het kinderlijk eenvoudig om in te breken. Zijn doel was het aantonen van de slechte beveiliging... van de softwaresystemen in Straatsburg. Het weer, de temperatuur is gedaald tot rond het vriespunt. En er kan wat natte sneeuw vallen. Overdag is het droog. Smiddags dus breekt de zon door. Het wordt 3 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster Astrid de Jong. Er werd uh, gewoon gestrooid toen ik hier naartoe reed. En uh, niet met pepernoten helaas, maar daadwerkelijk met iets om uh, uh, de aanvriezing van de weg tegen te gaan. Het is winter. Ja, het voelt uh, gewoon al volledig als winter. En in deze winterse nacht kun je gewoon bellen met vragen en antwoorden naar 0800-1121. Je kunt ook een mailtje schrijven naar omroepmax.nl Of even tweeten naar nachtzuster. Chatten kan ook. En dat kan via omroepmax.nl slash nachtzuster. Nou, gewoon even de chat aanklikken linksboven. Allemaal wegen om de studio te bereiken. Maar de makkelijkste manier om je vraag even door te geven... is nu de telefoon te pakken en te bellen naar 0800-1121.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 Nachtzusten, wat pijn ik zonder al je zorgen, al de morgen Nacht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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets van pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van mijn oh. pijn. Nachtzuster, oh. nachtzuster, hey, oh. nachtzuster. Oh. Iets van de pijn, pijn, pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster Aan de pijn, de pijn, pijn, Nachtzuster, Nachtzuster, nachtzuster Nachtzuster, nachtzuster Nachtzuster heet het liedje en het beentje heet Doe Maar en ik denk dat ik het misschien in de toekomst nog wel eens een keertje ga draaien. Uh, dit programma wordt samengesteld door jou en dat betekent dat je kunt bellen met een vraag waar je mee rondloopt. En het kan een vraag zijn die vandaag in je is opgekomen of waar je echt al weken, maanden, jaren of voor mij part uh, een uh, decennium mee rondloopt. Bel naar 0800 1121 en laat even weten wat uh, jij heel graag beantwoord zou willen hebben. Marijke van de Ploeg, goedenacht. Goedenacht. Hallo, zeg het eens. Ik heb een vraag. Ik heb uh, diverse plafonnières in huis. Ja. En daar zitten spaarlampen in. En die lampen die gloeien altijd door. Ja. Dus ze geven altijd een heel klein beetje licht. Ja. Eerste vraag is hoe kan dat? Ja. Tweede vraag is wat kan ik er aan doen om dat te voorkomen? Want je hebt er last van? Nou ja, het lijkt me een beetje zonde van de elektriciteit. Ja. Even kijken, want uh, plafonnières zeg je dat zijn nog toch zeg maar gewoon eigenlijk gewoon een soort uh, ronde lampen of niet? Aan het plafond. Ja, van die ja. Van, van die van die niet, niet van die dingen met uh, allemaal tierenlantijntjes nee, weet ik nee, veel wat eraan, nee, maar nee, gewoon van die ronde. plop Ja, tegen ja, het plafond. Precies. Ja. En nou, nou, hebben we het ooit wel eens hierover gehad en het woord uh, lekstroom komt in me op, maar wat dat inhoudt, ja, dat, gelukkig vergeet ik altijd alles meteen weer. Je kunt mij alles vertellen. Uh, dus hoe het dat precies zit... Dat heb ik ook zit... gehoord dat het lekstroom is. Maar hoe los ik dat op? Ja. Uh, en uh, is het gevaarlijk? En dat soort dingen allemaal. Ja, precies. Ja. Want je krijgt toch het idee dat er ergens uh, een kraan open staat. Ja. Dat, ja. Uh, dat is niet de bedoeling. Nou, 0800 1121. En dan uh, hoop ik dat er iemand is die je uh, verder kan helpen bereiken. Oké, okay, dankjewel. En een uh, goede nacht en uh, prettige gasten. Ik denk, oh, prettige gasten. Ja, <laughs> nou, ja. we zijn goed begonnen, Marijke, dus dank je wel. Ja. Okay. <laughs> dank je. Dag. Doei. 0800-121. Aad, goedendacht. Goedendacht. Hallo, zeg ik het eens. Ik ga de jonge Groningen. Dag. <laughs> ja, jij gaat lachen. Ik weet waarom. <laughs> ja, maar zeg het eens. Dus. Ja. Nou, ik zou je vertellen. Ik heb van de week met verbazing zitten kijken naar uh, het programma van Kassa. Ja, over die ziekenfondsen en toestanden en noem maar op. En ik doe een beetje zelf een klein beetje in de fotojournalistiek. Mm -hmm. Dus ik lees veel en noem maar op. Ja. Maar als ik dan lees tot er over uh, het jaar uh, 2012... door onze gezamenlijke ziekenfondsen... meer dan een miljard uitgegeven is aan reclame. Ja. Dat komt neer op een 570 euro per patiënt per jaar. Is dat zo? Heb je, ja, dat heb je natuurlijk ja, uitgerekend. Ja, ja. luister, ik doe mijn research zoek goed. Ja, ja, ja. Dat is makkelijk zat. Ja. Dus jij, ik, iedereen in Nederland. heb voor die reclamedoeleinden. 570 euro betaald. En we hebben ook nog een keer een eigen bijdrage van 380 euro. Ja. Als we dat nou eens af zouden schaffen. dan houdt een minima. Ik ben gelukkig. geen minima. Mm. Maar er zijn mensen die lopen bij de voedselbank. En die lopen bij geldzorg. Ja, die mensen zijn die er. Die zijn failliet. Ja. En die zitten drie jaar in de ellende. Ja. ja. ja. Maar die moeten ook die 380 euro betalen. Ja. Oh. ja. En die bobo's, voor al die ziekenfondsen, die verdienen al 2-3 ton. Maar wat is ja, je vraag, Aad? Want we, je, wat is eigenlijk nu concreet je vraag? Mijn concrete vraag. Concreet, <laughs> vraag. Ja, ik kan niet meer uitkomen, je het complete concrete, concrete vraag is ja nou is hoe is het mogelijk tot je daar niks van hoort van de vakbond niet van het nee bedename? nee nee nee nee dit zijn geen vragen dit zijn klachten nou oké okay. nou, ja. mijn vraag is hoe is dat mogelijk dan ja hoe kan dat hoe kan dat? Ja, dat kan ik een... maar zo stellen. Precies. 0800 1121 En dan hoop ik maar dat er, de, Ja, de bobo's zullen niet bellen. Maar dat iemand een, uh, een uh, oplossing heeft. Maar je begrijpt mijn probleem? Ik begrijp je probleem, ja. Uh, Oké. Okay. En uh, lees het morgen maar na als je wakker wordt. Dus daar zit ook gelijk heb. Ja, dat zal ik doen. Een hele prettige uitzending. Oké, okay, hetzelfde Aad. Goeiedag nog. Oké, okay, doei doei. Dag, hoi. Charles? Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Charles. Ik heb een uh, vraagje over uh, radio. Oeh, leuk. Ja. Dus, ja, dat is leuk, ja. Voor mij dan, dat is ja. D DAB. Ja. Digitaal Audio uh, Broadcasting, ja. Uh, dat, dat hoop wanneer, ik, ik weet nooit wat. Hè? Ja. Ja, ja, dat dacht ik dat dat zo is. Wanneer gaan uh, ze dat nou doorvoeren? Dus uh, we spraken over van dat gaat komen en uh, we gaan dus en we gaan zo. Mm -hmm. FM gaat eruit wanneer, hoe en wat. Wanneer, hoe en wat? Ja, dat, in... ja misschien een beetje veel vragen. Maar ja, wanneer zat er gebeuren en, en, en ja, wat houdt het precies in? Oké, okay, ja, want het loopt al hè? Ja, dat heb ik begrepen, ja. ja. Dus je kunt in principe, of sterk nog, nee, dat zal niet. Maar er zijn mensen die nu gewoon al luisteren via DHB. Ah, oké. Okay. Maar dan is het nog niet landelijk dekkend of zoiets? Of gaat dat ook over de grens? Ja, er zijn meerdere vragen daar eigenlijk al. Ja. Nou, ik wil graag weten wanneer we met z'n allen via DHB gaan luisteren. Ja, zo ja, zou ik het ook kunnen stellen. Wanneer gaat het allemaal gewoon helemaal door? Wanneer, in en wanneer FM... gaan ze de FM uitzetten? Ja. Dat is wel handig om te weten, want ja, tegen die ja, tijd ja, moet ja. ik toch wel een keertje overstappen. Dan moeten we nieuwe radio's kopen enzovoort. Ja, en je hebt wel een mooie hoor. Ja, dat weet ik. Dat oh, nee, Maar dat vind ik dan wel weer leuk. Dat, dat er weer ja. opeens uh, echte, echte radiotoestellen in de winkel. Dat je, denkt, dat je een radiotoestel gaat uitzoeken in plaats ja, van dan dat mag je. je weer, mag je weer wat nieuws uitzoeken? Ja, de, ja maar, nee, maar ik dacht dat we er naartoe gingen dat we allemaal onze telefoon of ons laptopje aansloten en op die manier radio gingen luisteren. Maar we gaan we gaan ook weer echt we gaan. Je kunt zeg maar van die eiervormige radio's of zo kun je weer uh, aanschaffen. Ja, ja, ja, dat vind ik ja, leuk. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ik vind het ook leuk. Maar wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer is het echt helemaal dat ze zeggen, van zo jongens, daar gaan we overstappen. Ja, en wanneer wordt het betaalbaar? betaalbaar. Ja, ook dat. ja. Er wordt op de radio al wel over gesproken en dergelijke, maar wanneer gaat dat er helemaal doorheen? Ja. 0800-1121. Ik doe mijn best, Charles. Zit je in de vrachtwagen? Ja, daar zit ik. Ja. Oh. Zullen we dan even snel raad wat hij rijdt spelen of is hij leeg? Ja, op het moment is hij leeg, maar ah. hij is over een uurtje of twee vol met het wat ik elke nacht vervoer. Oh, ik hoor het al. We gaan raad wat hij, we gaan raad wat hij straks rijdt spelen. Raad je Raden. Weet. Raden. ja. Um, zijn het varkens? Nee. Oh, Zij, um, kun je het eten? Uh, ja, dat wel. Ja. Ja. Is het al dood? Nee. Nee, hè? Kippen? Ja. Ja? Ja, ja. ja. Uh, gaat snel, ja. hè? Gaat snel. Ja, ah, dat gaan zo snel. Ja. Ik zijn Kipen... die jongens die er elke nacht bij is. Ja, daar staat bevaag iets voorbij. Maar ik, ik onthoud nooit ja, ja, ja. wat, dus ik vind het nog knap. Ja. Hé, hey, dankjewel Charles. En uh, succes met de kipjes. hey ook. dankjewel. <laughs> Doei, goeie nacht. Hou je veilig. 0800-1121. Marika. Ja, hallo, Astrid. Hallo. Hallo. Uh, ja, ik heb een vraag. Ja. Uh, uh, heel veel mensen gebruiken wel het medicijn, hè? En uh, als wij medicijnen dan uh, krijgen bij de apotheek, of halen... Mm. dan krijgen wij meestal niet het originele uh, medicijn... maar meestal een generiek middel. Ja. Dus, yeah. Ja, merkloos, zeg maar. Yeah. En nou uh, heb ik wel eens gehoord, onder andere van mijn eigen apotheker... dat die, uh, die vertelde dat uh, politici en uh, parlementaire medewerkers... en uh, vaak ook uh, uh, wethouders en uh, burgemeesters en zo, dat die gewoon zonder slag of stoot gewoon die merkmiddelen krijgen. Oh. Als wij dat willen, dan moeten we daar een heel apart formulier voor invullen, omdat je misschien ergens niet tegen kunt en dan moet je het zo lang gebruikt hebben om aan te tonen. En zij kunnen gewoon zo, zij krijgen dat. Nou, wel, meestal mijn vraag: klopt dat? Er is natuurlijk en, niemand zo, ja, die dat gaat waarom? vertellen. Dat is, als dat zo is, is het natuurlijk geheim. Ja. Maar ja, hij zei ook van ja, moet je maar niet verder vertellen. Het was al een poosje geleden dat hij dat uh, verteld heeft aan mij. Maar ik dacht, ah, ik vind het toch eigenlijk wel een beetje... Als het zo zou zijn, zou het wel scheef zijn, zeg maar. Ja. Is Is niet helemaal eerlijk van, naar mijn idee. Dan, als, als die medicijnen hetzelfde doen, dan maakt het toch niks uit? Uh, nee, nou, de hulpstoffen zijn vaak anders. Oh, ja. Daardoor is vaak de werking ook... Ja, niet allemaal. Niet bij allemaal, maar bij sommige medicijnen wel net anders. Of heb je meer bijwerkingen of zo? Ja, dus Het klinkt een beetje als een ja, complottheorie. Dus ik zit even te bedenken, wat, waarom dan? Zou het dan zo zijn dat de bestuurders van ons land belangrijker zijn dan de mensen die ze besturen? Dat, ze, dat die goed gezond blijven. Zijn ja, ik weet het worden. niet. Nou, er zijn natuurlijk wel meer privileges die zij hebben, die wij niet hebben. Wat dan? Uh, een auto met chauffeur? Oh ja, mij heb ik ook. Uh, ja, nee, okay. nee, nee, nee, hoor, echt niet. Nee, precies, maar uh, dus ja, ja, weet je, dat soort ja. dingen die, die heeft de burgemeester ook. Ja, maar dat ja? is logisch. Dat ja, vind ik altijd dat, vrij dat logisch. Ik nog. Want als je dat altijd als je belangrijk, altijd belangrijk werk doet en je zit veel in de auto, dan ja. is het wel handig dat je je belangrijke werk voort kunt zetten terwijl ja. je in de auto zit. Nou, dat vind ik ook logisch inderdaad. Dus daar heb ik nog zoiets van. Ja, logisch. Maar ja. dit dacht ik, ja, die, wat zit hier voor logica achter? Wat is hier het nut van? Ja, het is natuurlijk belangrijker. Kijk, als jij en ik uh, uh, en de buurvrouw een clubje vormen... en we zeggen tegen de buurvrouw... nou ja, weet je, als jij nou even alle regels in de gaten houdt... en jij, uh, uh, en jij zorgt uh, dat, dat alles goed verloopt en uh, dat alles eerlijk verloopt... als jij dat nou even gaat doen uh, uh, fulltime... Ja, dan is het ook belangrijk natuurlijk dat zij uh, gezond is. Het is belangrijker dan dat wij gezond zijn. Nou, dat vind ik niet, want zij zijn ook afhankelijk van ons. Ja, maar een beetje, zeg maar. Het is ook niet... Nou, meer dan je denkt, hoor. Oh, ja. Wij zorgen namelijk wel, wij zijn degene die deze economie draaiende houden, niet zij. Die, die, die de samenleving vormen. Ja, maar als er een... dat wij met z'n allen dat niet meer zouden accepteren. Maar als één van ons even iets zieker is. dan is dat minder ontwrichtend voor de samenleving. dan wanneer Mark Rutte even ziek is. Nou, ook dat is tegenwoordig niet meer zo heel nee, erg. Nee, daar zit ook wel weer wat in. Ja, dat is, is inderdaad niet zo. Oh, wat? Ik ga mezelf helemaal de verkeerde hoek in kletsen. 080112. No, nee, ik weet wel, wel wat je bedoelt. Maar... Ja, maar ik ben, ik ben, nu ben ik ook zo benieuwd of het waar is. maar ik denk dat ja, we daar, daar dat niet achter gaan maar, komen ja. dan. Is, is, Klopt dat? Is dat? Waar is er iemand misschien die daar meer van weet... en die zegt, nou, dat wil ik inderdaad wel bevestigen of ontkrachten? Of iemand die zegt, het is een broodje aapverhaal. want ik ben ja. wethouder van Harder Gerijp en ik heb hier een recept... en ik <laughs> krijg toch echt gewoon uh, 0800-112. Nou, 112. dat hoor ik toch graag. Precies. Dankjewel, Marika. Graag gedaan. Uh, doei. Doei. Herman. Uh, goedemorgen, met Herman goedemorgen. uit Groningen. Dag, uh, Herman. Net geluisterd naar uh, professor Arend Zwaap, een uh, uur hiervoor, over fietsen waarom ze niet vallen en uh, hoe je kan sturen, et cetera. Heel ingewikkeld verhaal. Ja. Maar toen was er een mevrouw die belde en die had een loopfiets en die kreeg pijn in de armen vanwege dat ze heel veel moest sturen. Uh, ja. Heel moeilijk kon sturen met een loopfiets. Dus dan ja. niet trappen, maar lopen. En wat meneer Zwaap uitlegde, was dat als het zwaartepunt hoog ligt, dan, dan, dan kan je makkelijker sturen. Toen dacht ik, als je nou van, met een heuvel afrijdt van zo'n loopfiets, want dat zei die mevrouw, ja. dat ging heel lekker. Alleen als die benen dan naar beneden hangen, ja. dan is het zwaartepunt dus laag. Als je nou stepjes uh, zou doen op zo'n loopfiets, als je van de heuvel afgaat en je ziet je voeten dus op die stepjes iets hoger, ja. dan stuur je misschien wel veel makkelijker. Dat was uh -huh. een uh, vraag. <laughs> Of een opmerking. Ja, het was sowieso een tip voor alle mensen die regelmatig een heuvel afrijden met een loopfiets. Ja, want dat vond ze wel heel leuk. Alleen dan, dan moest ze naar een paar honderd meter stoppen omdat ze moe werd in de armen. Ja, nee, maar ik is... begrijp het. Dus het is een tip en een vraag. Eigenlijk. Of, dat, of meneer Swaap misschien nog onderweg is? Ja, of, die uh, zit volgens uh, mij. Uh, uh, port, of, uh, of die misschien... is uh, net op de fiets gestapt. <laughs> <laughs> dus, maar mocht hij het nog horen? Meneer Swaap, wilt u even bellen naar 0801? Nou, of, of Misschien kan die mevrouw, als ze nog luistert, uitproberen met stepjes aan Ja, dat ze nu even naar buiten gaat. Nou, morgen of zo. Een maar heuveltje op zoek? Was... Nee, nu meteen. Want morgen hebben we niks aan. We moeten nu weten of het, of het werkt. Ja, maar misschien heeft iemand daar al ervaring mee. Ja, er zit wat in. Ja, ja dus dat, dat, dat, dat het zwaartepunt iets hoger wordt. Want die benen die hangen natuurlijk naar beneden. En als je dan dat wilt bijsturen, dat zei meneer Swaap... Dat, maar die, als, je, als je een potlood op de hand wil balanceren... is het moeilijker dan een hele lange potlood of een lange paal. Zoiets, zei hij ongeveer. Dan, kan je een beetje sneller heen, dan zie je die, die, die stok vallen en dan kan je makkelijker corrigeren. Een lange met... is dus makkelijker dan een korte, toch? Ja, dat zei hij. En dat is, ja. hoe, hoger, hoe hoger het zwaartepunt op de fiets dan, dan dat vallen... dat compenseer je door weer een beetje die, die fiets hieronder onder je te trekken... door bij te sturen. Maar met zo'n loopfiets hangen die benen uh, lager... Waardoor je moeilijke stuurt. Ik denk als je dan stepjes uh, doet en je kan even uitvieren. dan heb je weer even uh, makkelijker sturen, dacht ik. Werkt het met de stepjes op een loopfiets? 0800 1121. En andere vragen en antwoorden zijn ook welkom. Dankjewel, Herman. Bedankt, dag. Dag, goeienachten. Nou, en als je dan je voeten niet op de stepjes hebt staan. dan moet je ermee lopen. Ja. Nancy Senator, diespoeds.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 De laarzen van Nancy Sinatra waren dat op radio 1 080 1121 vragen en antwoorden. Helpt het als je stepjes hebt op de loopfiets? Als je een heuveltje afgaat, heb je dan minder last van vermoeide armen door het sturen? Dat is de vraag van Herman. En eigenlijk ook de tip. Maak stepjes op je loopfiets. Uh, Marika wil weten of politici andere medicijnen krijgen voorgeschreven dan de gewone mens. Charles wil weten wanneer we met z'n allen naar DAB-radio gaan luisteren en de FM wordt afgeschaft. Aad die vraagt zich af hoe het kan dat zorgverzekeraars zoveel geld uitgeven aan reclame. En uh, Marijke van de Ploeg die heeft plafonnières die nagloeien. En daar zoekt ze een oplossing voor. 0800 1121. Uh, Ria. Ja, goedemorgen. Stret. Goedemorgen, Ria. De vraag is of ze de, uh, van, uh, de oude van de oude wet, de GND van vroeger of ze daar de voorzieningen af mogen pakken... zoals hulpmiddelen en autokosten en dergelijke. Kun je het dat nog één echt... keer zeggen? Want ik kon de eerste zin niet verstaan... waardoor ik van de rest geen chocola kan maken. Nee, sorry. <coughs> ik heb het een beetje ook in mijn keel. Ja. Uh, mijn vraag is, van, vanwege de oude wet... Hebben, heb ik voorzieningen. En ja. of daar de gemeente dat ja. zomaar af mag nemen. Of verminderen. Ja. Nog ja, een Ja, nou, het wordt een beetje lastig, Ria. Want uh, het is natuurlijk... Uh, in het, over het algemeen kan natuurlijk iedereen antwoorden... nee, de gemeente mag niet zomaar, uh, um, zomaar voorzieningen uh, verminderen. Maar als er weer andere omstandigheden zijn... of beslissingen zijn genomen op een bepaald gebied... dan mag het natuurlijk weer wel. Dus het is een beetje lastig als we geen inzicht hebben in het hele dossier... Om Zij daar een antwoord het. op te geven. Ja, maar ze hebben het zelfs verhoogd. Ook de verpleegkundige hulp en zo. Ja, maar er zit natuurlijk een heel verhaal omheen. Waar we, ja. Waar we, ja, ja, dat snap ik. Dus dat, dat is ja. heel lastig om daar 1, 2, 3 een antwoord over te geven. Maar goed, als iemand daar iets zinnigs over kan zeggen. 0800 1121. Dankjewel, Ria. heel en, en sterk, bedankt, he? He? Ja. dank. En sterkte, hè? Ja. Dankjewel. Dag. Trudy, goede Hallo Trudy. Zijn jullie Trudy? Ja, ik zei Trudy. Oké. Okay. Uh, mijn vraag is... Ja. Ik zie heel veel advertenties van Paul van Vliet. Oh. Uh, Caroline Tessen, Paul van Vliet voor UNICEF, Caroline Tessen voor Orange Babes. En ik vraag me af, betalen zij die reizen zelf? Hé, hey, die vraag is al eens geweest. Ja. Geen idee, dat wist ik niet. Nee, dat is grappig, want die vraag is een keer geweest... en toen ben ik later door de week teruggebeld... Door, door een van die organisaties. En toen zei ik, nou ja, bel maar tussen twee en zes s'nachts. En dat schikte toen niet zo, dat was heel gek. Dus daar is geen antwoord op. Nou, ik, ik wees toen ongetwijfeld uh, is, dat, um, is dat wel beantwoord. Maar dat ben ik dan weer vergeten, want ik onthoud nooit wat. Maar, maar misschien is er iemand die het, uh, die het wel onthouden heeft. 0800-1121. Maar wat vind je? Moeten ze die reizen zelf betalen? Dat vind ik wel. Echt waar? Ja, vind ik wel. Maar als... Um, uh, als... Ik denk dat zij genoeg verdienen... Ja... En het gaat voor het goede doel. Ja. En als, het, als hun reis en hun verblijf daar van het goede doel wordt afgetrokken... Ja. dan denk ik, nou, dat kan je het net zo goed niet doen. Maar zeg, nou, dat is niet waar, want, want ik denk dat dat een rekensom is. Dat als Caroline Tenzen ergens naartoe gaat... dat er dan veel meer mensen even aandacht hebben... dat er veel meer mensen wat geld geven... en dat het uiteindelijk veel meer opbrengt... dan dat er wordt uitgegeven aan Caroline Tenzen. Dat vraag ik me af. Dat, ik, dat ik denk ik bijna wel, want anders ja, dan zouden nee, ze het kan. natuurlijk nooit doen. Nee, dat kan. Maar, maar het is geef... ook nog eens een keer zo... dat als Caroline Tenzen gewoon thuis blijft... en ze gaat leuk op uh, braderie playbackshows presenteren... dan kan ze het zesvoudige verdienen... Van wat, uh, van wanneer, dan wanneer ze um, of uh, zes keer zoveel... of nou ja, in ieder geval heel veel geld verdienen... in plaats van dat ze een week of twee weken... in een ver land zit uh, tussen de ellende... Ja, maar dat vind ik geen argument. Oh. Ik, ik geef aan Wilde Gansen. Ja. Ik weet bijna zeker dat bij Wilde Gansen, die maakt geen reclame, heeft geen bekende Nederlanders. Ik krijg van de Wilde Gansen ook nooit een bedankje, hoeft ook niet. Mm -hmm. Ik krijg helemaal niets van Wilde Gansen. En als ik dan kijk wat de opbrengst van Wilde Gansen is, elke week als je geeft, Klopt, precies. Ja. En het enige wat ze doen is Giro 40.000 wilde ganzen. Oké. Okay. Ja, nou ja, ieder natuurlijk zijn manier. En uh, als het werkt, dan. Uh, ik vind het maar allemaal het zo gek, natuurlijk. Maar het hele wat ik dan van wilde ganzen zie, werkt het. En ik krijg maar het is, het is toch thuis. voor Caroline Tenze ook geen vakantie? Hallo hij uh, ze ziet daar dan, dan, dan uh, zielige baby's en uh, die zien wij elke dag op yeah. de televisie. En we weten dat Orange Babes er zijn en we weten dat UNICEF er is. En dan hoeft zij niet op kosten van Orange Babes of uh, Paul van Vliet op kosten van UNICEF, want daar, daar gaan al verschrikkelijk veel kosten. Aan, aan gebouwen, aan, aan personeel en weet ik veel wat... ik vind dan, als ze voor dat goede doel zitten... moeten ze het zelf betalen. Ja, nou ja, ik vind van niet. Want dan, dan, dan zijn er misschien heel veel mensen die zeggen... van, nou ja, dan, dan, dan even niet. Als het maar ook nog um, de reiskosten ja, gaat kosten. Dat is toch geen argument omdat Caroline Tess met, met, met die zielige baby zit... Dat mensen dan geven? Nou ja, blijkbaar wel, want anders dan doe je dat toch niet? Het geeft wel een stukje bewustwording. Je hebt het idee dat je buurvrouw of je moeder uh, opeens daar zit. Kijk, het, het, is, het werkt ook zo dat heel veel mensen... die gaan bijvoorbeeld een keer naar Roemenië op vakantie... die komen er daar achter dat er, uh, weet ik veel, heel veel zwerfkatten rondlopen. En die komen terug en die gaan bij de mensen om zich heen zeggen van... goh, het is wel heel erg daar met die zwerfkat. Heb je er misschien wat voor over? En zo werkt het ook met bekende Nederlanders. Iedereen heeft het gevoel dat het iemand is die die kent... Die daar daadwerkelijk geweest is. En dan komt het wat dichterbij. En dan ben je eerder geneigd om iets te geven, denk ik. Nou, ik niet. Want nee. dan denk ik van. Trudy hallo, niet. Uh, betaal het, samen. Ja. Nou ja, misschien, gaat... uh, misschien zit ik uh, helemaal de verkeerde kant op te denken. En misschien dat Caroline Ten zelf de uh, ticket afrekent. Dat zou ook heel goed kunnen. 0800-1121. Oh. Dankjewel, Trudy. Oké. Okay. Goeiedag. Ah. Hoi. Henk van de Veen, hallo. Dag, hè, Dag. Er werden vragen steld. Ja. Werden en daar ben ik behoorlijk van geschrokken. Oh jee. Dat, dat was radioontvangst via DHB. Ja. Nou Nou ik twee vragen. Wat ja. in de lieve vrede betekent het DHB? Ja. Dat is vraag één. Ja. En vraag twee is, betekent dat ik dat ook... mijn hele mooie tuner ja. en radio's... de hele merkmaker make op de schoothoop kan gooien? Ja. Oh? Ja hoor, gooi me weg. Je, maar manier. dat jij dat nou niet weet, Henk? Nee, ik weet daar niets van. Nou, wat een toestand. Jij ja, blijkbaar wel. Ja, maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen... Als het, uh, ik, ik, ik weet, ik weet uh, alles van uh, uh, dingen die je kunt zeggen op de radio... maar hoe het dan uiteindelijk aan de andere kant uit jouw radio komt... dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Nee, maar toen die vraag gesteld werd... toen dacht ik, ik heb daar helemaal nog nooit van gehoord... Dat je dan een ander systeem krijgt. Maar ja. betekent dat dat alle mensen dan nieuwe radio's, ja. nieuwe tuners, nieuwe receivers... en ik weet niet, weet, weet, ja. je maar weten wat moeten komen. Dat is wel goed voor de economie. Ja, misschien. <laughs> en niet voor jouw portemonnee, wou je zeggen. Ja, precies. Ja, Nee, maar we, ga, we, we moeten met z'n allen... Of, maar ik moet heel eerlijk zeggen... Um, uh, ze hebben het al wel eens eerder geprobeerd, ze... Dat zijn dan uh, wij niet, maar ze. Die, uh, de, de, de, en dat is nog niet echt gelukt. Dus ik die weet nog niet echt... Uh, ja, de mensen die erover gaan. Oh. Die dan besluiten van... Goh, we gaan over op het nieuw systeem, want het werkt allemaal beter. En dan zijn we van dat gedoe met die uh, FM-frequenties... die op een gegeven moment op zijn, zijn we dan af. Dus uh, dan kunnen we, kunnen we nog meer radio maken. Dat klinkt goed. Ja. Maar uh, ja, ik, het, het zou moeten gebeuren. Maar voorlopig vind ik uh, bijvoorbeeld uh, de radio's die op dat systeem draaien... nog een beetje prijzig. Dus je hebt ze al gezien? Ja, ja, ja. Oh, ja er zijn nou, hele ook... mooie ik... bij, hoor. Daar word je heel blij van, Henk. <lacht> ja. ja. Nou ja, goed. Bij deze. Ja, dus of iemand even uit wil leggen wat DAB is... en uh, wanneer en we erop dan over dan overgaan... Je... en wanneer Henk zijn radio weg moet gooien. Nou, een hele hoop. Ja, allemaal weg moet gooien. Nee, maar het blijft nog wel eventjes. Je kunt voorlopig nog wel even luisteren hoor. Akkoord, dat is mijn vraag. Ja, ja. oké. Okay, dankjewel Henk. Jolanda, Yolanda, goeienacht. Hallo. Hallo. Ja, ik heb een vraagje via mijn man en ik. Ja. Van waarom draait een hond elke keer wel vier rondjes voordat hij gaat poepen? Oh ja. Ja, die vraag komt me vaag bekend voor. Ik weet het antwoord niet meer. Maar, uh, ja, Heb je een hond, Jolanda? Ja. Hoe heet die? Bram. En uh, de Bram die doet dat dus ook? Ja, die heeft soms wel tien rondjes. Maar. En dan vraag ik me af, waarom doen ze dat? Ja. Ja, ik heb geen flauw idee. Gaat verder alles goed met Bram? Jazeker. Oh, gelukkig. Nou, ik, ik stel de vraag en hopelijk is er iemand die ook een antwoord kan geven. 0800-1121. Jolanda, goed aan Bram, hè? Ja, dat zal ik doen. Oké, okay, doei. Doei. Doei. Paul, goeienacht. Goeienacht, hi. Hallo. Zeg het eens, Paul. Ik, ik heb eens een keer weer een ander vraag, als alleen op seks. Oh, echt? Ja, echt. Ik kan nu al niet wachten. Nee, ik ook niet. Ik ben helemaal gespannen. Luister en huiver. Ja. Wat mij altijd opvalt, en dat is denk ik al ooit gebeurd... ...ik weet niet, al voor of na de oorlog... Mm -hmm. ...dat bijvoorbeeld in Engeland de auto's links rijden als ja. ze recht vooruit gaan... ...en het stuur aan de andere kant hebben zitten. Ja. In plaats van, in plaats van uh, Nederland, Duitsland. Echt? En, ja, echt. Dat is ja. mogelijk. Hè? Ja. Maar wa waardoor is dat ontstaan, dat verschil? ja. En waardoor is het nog steeds zo. Ja. Dus ik vind het heel frappant. Ja. Uh, ja, dus, wanneer kwam dus je erachter ik... dat ze dat daar doen? Kijk <laughs> nee, je kijkt wel eens een keer tv. Nee, oh ja. dat weet ik al heel lang. Ja. Maar ik denk iedere keer dat gezin over dat seks, dat hebben we nu ook wel gehad. Ja. En dit vond ik een hele interessante vraag. Okay. En ik denk, je zal dus zeker iemand zijn. Vanuit de historie die zegt, daar is het destijds door. Zo is het start. gekomen. 0800 1121. Waarom rijdt men links in Engeland? Dankjewel, Paul. Oké, okay, graag gedaan en prettige nacht. Hetzelfde. Oké, okay, doei doei. Doeg. Doeg. Ed, nacht, Goeienacht, Alstrid. Hallo, zeg het eens. Een kleine vraag of correctie op de manier. Ja. 1 miljard werd er uitgegeven door de zorgmaatschappijen voor ja. De reclame. Ja. Nou, als je dat deelt door het aantal zorgverzekerden, stel eventjes 15 miljoen, dan kom ik helemaal niet op 566. Oh, oh, gelukkig, want ik, ik kan niet hey. zo goed uit mijn hoofd rekenen. Waar kom je op uit? Hey, nou, ik, ik weet niet hoe mijn hoofd. ik schat dan, uh, stel voor het gemak 15 miljoen op, op, op, dan deel je duizend door 15 dus dat is uh, 7, 70 euro per, per persoon. Oh, dat scheelt alweer. Dat, dat komt anders over 560 Oh, ik zat helemaal niet op te letten op de cijfertjes. Nee, ja. go Goed dat je het zegt, Ed. Dank je wel. Doeg. Kijk, het is wel fijn om mensen zitten mee te rekenen... want ik zit dan even niet op te letten... en dan kloppen de getalletjes niet. Erik, goeienacht. Goeienacht, alsjeblieft. Zeg het eens. Um, ik had een vraag over erfenissen. Ja. Um, dat gaat beetje de laatste vertel want iemand... dat uh, kinderen... Hebben al, je blijft altijd recht houden op je kindsdeel. Ja. En of dat nog bestaat... En, ook al zou je onterfd zijn of zo... of je dat ook nog recht op hebt op een kindsdeel van, van de erfenis. Oh ja. Uh, even denken hoor. Dus het, uh, het kindsdeel is natuurlijk het deel dat naar de kinderen gaat. Ja, ja volgens, mij is, volgens mij is het zoiets van dat je... Uh, bij overlijden van een van de ouders, dat 50% gaat dan naar de. Hoe het ook in het testament staat, maar in ieder geval 50% gaat naar de partners, zeg maar. En dan de rest wordt verdeeld over de kinderen, geloof ik. Maar hoe dat nou precies zit, dat de de Ja, ik vraag, en, me vraag en, dat... en, en, en of het nog bestaat, het kindersdeel? Nou, ik geloof het niet. Nee? Bij, bij ons thuis, in ieder geval, niet. <laughs> ja, misschien is het met jullie in het testament geregeld. Hè? Dat is nou oh ja, kunnen. dat zou ook, ik ook Daar heb ik helemaal nooit over nagedacht. Goed. Nee, maar dat kwam mij naast te oren. Want uh, ja, ik, heb, ik, ik heb een raar, raar geschiedenis met mijn familie. Dus iemand ja. Zei, ja, maar je hebt altijd al recht op je kind. Wil. Ja, ja, oh, ja. ja. Ja, Ik vind dit nou ook zo wat om hier mijn moeder over wakker te bellen, vind ik ook wat ver gaan. Maar laten we het eerst eens dus proberen goed, met de gewo he? gewone luisteraars. 0800 1121. Ik ga op zoek naar een antwoord, Erik. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel, Astrid. Dag. dag, dag. Robert. Ja, dat ben ik. Hallo. Goeiedag. Zeg het eens. Ik heb een vraag over sigaretten en vloeitjes uh, Ja. Uh, het schijnt dat het tegenwoordig zo is dat als jij je sigaret in je asbak laat liggen, dat die automatisch uitgaat. Echt? En dat, is dat is handig. Ja, ja dat, maar dat heeft te maken met als bijvoorbeeld iemand met een uh, sigaret in bed in slaap valt, dat ja. die dan automatisch uitgaat. Maar wat mijn vraag is, is ik zou wel eens willen weten wat, wat zit er dan in dat ja. bloeitje, wat, wat voor stof zit daarin? Ja, ben je bang dat het slecht voor je is? Het stofje dat in het vloentje zit waar je sigaret van oh, uitgaat... als ja. je in slaap valt en je huis niet in brand vliegt? Nou, ja, ik rook sowieso niet uh, als ik... Uh, oh, verstandig. Op licht, maar dat vind ik sowieso een beetje stom, mensen die dat doen. Maar, maar ja, het is wel handig als je, uh, ik noem maar wat, je bent aan het koken... je hebt toevallig een peuk gedraaid en het ligt in je asbak... dan gaat hij gewoon uit. Ja. Ja. Mooie ja. uitvinding. Uh. Ja. Maar of het, maar ja, het waar is, kort, dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, roken is sowieso slecht kan dat stofje er ook nog wat bij Ja, nou ja. Aan de andere kant. Het is al zo slecht. Laten we dan ja. ook weer niet vlek op vlek stapelen. Ja. 0801121 En dan maar hopen dat iemand het verhaal kent. Ik ga op zoek, Robert. Dankjewel. Oké, okay, fijne uitzending. Hoor. Hetzelfde. Van niet te slapen? Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, doei. Doei. Willem, goeienacht. Ja, goeienacht. Astrid. Dag, Willem. Ik heb, uh, ik heb twee antwoorden. Eén één antwoord, uh, een kort antwoord op uh, wat ik net hoorde over de sigaretten die doven. Ja, ja. ja. Uh, je kunt uh, dovertjes uh, kopen bij de sigarettenboer. Ja. En uh, die zijn van messing of aluminium. Ja. En als je daar je sigaret uh, in stopt, dan gaat die vanzelf uit. Ja. En dan kun je hem uh, even later... Uh, als je hem eruit haalt, kun je hem weer aansteken. Oké, okay, maar dat zit dus niet in het vloedje of niks? Dat zit niet in het vloedje, nee. nee. Maar er bestaan uh, wel vloedjes. Uh, onder andere uh, Risla Blauw en een ander merk, Apple uh, Club uh, Special. Het merk, het merk weet ik niet meer, maar het is net zoiets als Risla Blauw. En die gaan, uh, die gaan vanzelf uit, ja. als ze in de asbak ligt. Ja, maar dat, dat geldt dus alleen voor, voor als, je, als, als je check draait. Ja. Dus dat is, dat is niet bij, uh, bij sigaretten. Nee. En dan had je nog een antwoord. Ja, nog een antwoord. Dat was over uh, Paul. Uh, die belde in verband met dat ze in Engeland uh, uh, aan de andere kant rijden dan wij. Ja. Uh, dat is al uh, van heel lang geleden... En dat uh, toen de mensen nog uh, op, uh, op paarden reden, als ze zich dat konden bekostigen uh, in plaats van 2 uh, uh, pk of meer, uh, meer dus uh, tegenwoordig, uh, op, op, op, op, uh, in auto's dus. En dat had ermee te maken dat uh, je degene die je tegemoet uh, kwam... dat die uh, kon zien uh, of je wel of niet een zwaard uh, droeg. En dat komt dus uh, uit Engeland. Um, ja, nou dan uh, zijn we alweer een hele end hè? Ja, en is... ik neem dat mensen die wat uh, geschiedkundig onderweg zijn... Uh, en ik denk dat die vraag trouwens wel vaker gesteld is hoor. Ja, dat is ook zo, maar ik ben het ook al nu alweer vergeten. Ja, ja. Dus het is fijn dat jij het onthouden hebt. Ja. Ja, heel denk, goed. Ja, dus in ieder geval dus dat degene die tegemoet komt... dat die, dat die kan zien dat je, dat je niet uh, een zwaard in je, in je hand hebt. Of, uh, ja, maar die vraag blijft natuurlijk waarom het niet is aangepast... toen we met z'n allen uh, ja. rechts gingen... Ja, dat weet ik niet. In Engeland zijn ze, nog al, uh, zijn ze nogal tot... afgesloten van de rest van de wereld natuurlijk. Er ligt water tussen. Ja. ja, een heleboel dingen daar blijven, blijven altijd hetzelfde. En uh, het zijn meestal de goede, de goede dingen uh, trouwens. En dat willen de Engelsen ook, uh, ook zelf, uh, die uh, de dingen die, uh, die ze bevalt, uh, zo houden. En uh, ja, dat is nou eenmaal zo gebleven. Misschien ook omdat je hier heel veel kleine landweggetjes hebt die nog niet ge uh, geasfalteerd zijn. Oh ja, dat, dat zal het zijn, ja. Dat zou er ook mee te maken kunnen hebben. En dat uh. heeft er ook, uh, dat heeft ook mee, uh, weer mee te maken, uh, nou dat, dat heeft er niet direct mee te maken, maar als iemand een hand geeft... Ja. Uh, dat is een, uh, een teken van: uh, Ik ben uh, ongewapend, ik heb geen wapen in mijn hand en ik heb het beste er met je voor. Kijk. Nou, dankjewel. Goed. We zijn weer helemaal bij. Ja. Dankjewel, <laughs> dankjewel Willem. Goeiedag, ja. hè? Goeiedag. Doeg. Ja. takes all night Now it made slow With a whole lot of soul Don't move Ooh, But too fast to make it last You know you scratch Just like a monkey Yeah you do Real Yeah You slide into the limb Yeah, yeah. Op een nul. En de Harlem Shuffle was dat. Ik moest eraan denken vanwege dat move to the left. En dan kom je dus uh, terecht bij het linksrijden. Waarover een vraag kwam van Paul waarom ze dat deden in Engeland. Erik wil weten of het kindsteel nog bestaat bij erfenissen. Robert wil weten of het waar is dat er vloeitjes zijn... die automatisch je sigaret uit laten gaan als je in slaap valt. Jolanda uh, wil weten waarom een hond rondjes draait... voordat hij zichzelf ontlast, zeg ik heel netjes. Uh, Trudy wil graag weten of de sterren of de BN'ers... die voor goede doelen afreizen naar verre landen... die reizen zelf betalen... En uh, Ria die wil graag meer weten over de voorzieningen die ze krijgt van de gemeente... en die opeens uh, ha haar worden, of in ieder geval worden verminderd... of dat zomaar mag... Uh, Herman had een vraag over de loopfiets. Want hij denkt dat als je er stepjes op hebt... dat je dan, als je een heuvel afgaat... minder last hebt van het zware sturen waar het over ging... in uh, Casaluna eerder vanavond. En hij wil graag weten of dat klopt. Marika die heeft een verhaal gehoord over politici... die uh, andere medicijnen krijgen dan de gewone mens en wil weten of dat waar is. En uh, Charles en Henk willen meer weten over DAB Radio... of DAP Radio, zo wordt het ook wel genoemd. Wat is het en vanaf wanneer kunnen we onze gewone radiotoestellen weggooien... omdat er alleen nog maar via DAB geluisterd wordt? Uh, dat is de vraag... Aad, die zei dat er voor grote bedragen reclame wordt gemaakt door de zorgverzekeraars. En hij vraagt zich af hoe dat kan, want dat betalen wij dan met z'n allen. En uh, dan kan eigenlijk de eigen bijdrage wel omlaag. En Marijke van de Ploeg die heeft plafonnières die uh, nablijven gloeien. En Marijke vraagt zich af wat ze daaraan kan doen. Tips en trucs en antwoorden natuurlijk via 0800 1121. Veel nacht. Goedenacht, Astrid. Hallo. Ik kom terug op de vraag van Erik. Ja. En, uh, ja, dat is inderdaad een beetje problematisch, denk ik. Omdat ik ook in een soort van situatie zit. Vader, overleden, moeder. Maar het gaat over het kindsdeel, hè? Ja. Kijk, dan is dat gewoon de helft plus één. Ja. En dan krijgt iedereen toch zijn kindsteel. Ja. De helft wat... Kijk, moeder krijgt dan de helft. En dan... Plus één, ik word geassisteerd. Dat mm -hmm, mm -hmm. Ik heb even hulp bij nodig, want ik vond het een lastige vraag van Erik. Ja. En ook wel een goede. Ja. Maar dit, uh, ja, dit, uh, ja dit, maar bestaat het nog? Zou ik me afvragen? Van, is die, is, nou krijg ik hulp. wat zeg je thijs? Ja, waarom zou het niet bestaan? Ja, nee, volgens mij bestaat het nog steeds. Maar zou er dan een soort uh, regeling kunnen zijn dat de kinderen met elkaar besluiten... dat ze nog geen aanspraak maken op hun kindsdeel zolang de andere ouder nog in leven is? Ja, dat klopt. Sinds mijn vader overleden is. En, uh, helaas moet ik zeggen, het uh, breekt een soort van ruzie uit. Hè, van wie krijgt wat? Ja. Ja, dat is vervelend. Dat en, is dat altijd zo. In ieder geval. Of ja. heel vaak zo in ieder geval. Ja. Want uh, dat, uh, ja, dat leidt toch wel tot confrontaties van ruzie. Maar ik doe er niet aan mee, eerlijk gezegd. Oh. Ik, denk, ik zoek het maar uit. Dank je wel, Phil. Ja. ja, nou, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Dank je wel, Phil. Dag. Graag gedaan. Dag thuis Dag. Thijs. dag. Oh. Ja, Thijs die hoorde heus nog wel dat ik even dag riep. Ja. Uh, Tom Koen dus, goeienacht. Goeienacht. Nou, ik het ook even over de vrienden willen hebben. Ja, zeg het eens, Tom. Het is inderdaad zo dat als er de, één de, de overlijdt, dat de partner dan de helft plus een kinddeel krijgt. Ja. En de rest van de kinderen iedereen deel. Ja. En uh, dit kan aan, als een ouder zijn kind wil onterven, kan dat. Ja. Maar het kind kan dat vervolgens aanvechten en een rechter gaat dan verdomde moeilijk doen oh. om te zorgen dat het kind het kinddeel wel, krijg, okay. wel krijgt. Okay. Het okay. is dus ja. heel lastig. Maar is er, is het even voor mijn eigen administratie hoor. Maar is er een soort, de, de, de, de, kan het zijn dat kinderen met elkaar besluiten van nou dat kindsdeel blijft gewoon bij, bij de andere ouder? Ja, wij hebben afgesproken, zolang mijn moeder is te wergelijken ja. over wij hebben afgesproken, zolang mijn vader leest, is alles over mijn vader. Oh ja, dan denk ik ook dat wij dat afgesproken hebben. En uh, dat mag je gewoon gebruiken. Mijn vader heeft zelf gezegd... ja, maar dat is geld van je moeder, dan wil ik die aankomen. Ah. Dus die, die do, do, doet het weer anders. Maar uh, uh, in principe kan hij dat gewoon. Goh. Nou, dankjewel, Tom. Oké, okay, en dan wens ik je nacht. Ik wens jou precies hetzelfde. Tot de volgende keer. Dankjewel, dag Astrid. Dag. Uh, Justin Brouwer, goeienacht. Hi, Astrid. Hallo, Justin. Hallo. Um, ik denk dat ik het enige goede antwoord heb uh, met betrekking tot die vraag over het roken. Dat oh, daar dan ben ik dol op, goede antwoorden, ja. Um, ik denk dat meneer Willem zelf niet rookt, want het is inderdaad wel degelijk zo... dat um, een week of drie, vier geleden ja. zijn de sigaretten en de, de vloedjes van de shack, um, zijn allemaal een, een soort rijstsubstantie aan toegevoegd. Oh, Um, de Risslap Blauw bestaat al, ook wel bekend als de uh, rijstevloei noemen ze dat. Oh, nou, vandaar dat die het al wel, maar dat is een soort rijst, een bestanddeel gebaseerd op rijst. Ja, nou dat noemen ze dus En dat is dus vloei, wat altijd al bestond, dat leg je in de asbak en dat gaat gewoon binnen twee minuten gaat uit. Oh. En met een, gewoon shake met een gewone sigaret die bleef gewoon door, tot hij op was. Ah. Okay. En nu is dus een week of ja, volgens mij drie, vier weken geleden um, zijn dus die, diezelfde substantie in een kleine hoeveelheid in elke sigaret en elk vloeitje toegevoegd. Waardoor dus um, ja, de sigaret ook automatisch uitgaat. Maar je zegt gebaseerd op rijst, dat klinkt dus uh, niet ongezond. Nee, maar rijst uh, brandt niet. En het, het zal ook vast niet schadelijk voor je zijn. Oh reis, ja, want als, het, oh, als het een stofje is dat iets doet doven, dan krijg je dat stofje natuurlijk nooit binnen omdat je sigaret gedoofd is. Nee, precies. Oh, dat is eigenlijk heel logisch. Dat had ik zelf kunnen bedenken. Precies. Ja. Nou, hartstikke goed, Justin. Dankjewel. Nou, fijne nacht nog. Hetzelfde. Dag. Dag. 0801121 0800 1121 pia Ja, nacht zou ik zeggen, ja. Ja, doe dat maar. Ik, <laughs> ja. ik had het antwoord op uh, het linksrijden. Oh ja, ja we al... hebben er net al het een en ander over gehoord, maar barst los... Ja, nou, ik heb het een beetje kunnen verstaan. Maar ja. uh, het is zo dat uh, uh, vroeger iedereen links reed op de paard. De paard hè, er waren nog geen ja. auto's. Ja. Ja. En uh, meneer Napoleon... die had een strijdmanier uh, uitgevonden... om in een rechts te gaan rijden. Vanwege dat... Dan de zwaarden werden altijd zo met de rechterhand... uit de linkerheup getrokken. Ja. En vandaar dat men links reed overal. Ja. En euh, toen heeft hij dus die strijdtechniek uitgevonden van we gaan rechts rijden. Hè, en dan euh, verrassen we de vijand. En op die manier euh, heeft hij ook ingesteld dat in Europa, dat kon hij in Engeland niet doen... Hè, maar in het vasteland van Europa rechts gereden moest worden. Zelfs Zweden is tot in de jaren 50 blijven links rijden. Die hebben dat omgezet om rechts te gaan rijden vanwege dat Zweden aan Europa verbonden zit. Mm -hmm. Nou, Engeland had dat nergens voor nodig, want het is een eiland. Ja, uh, ja in Suriname, in uh, Indonesië, dat zijn toch Nederlandse koloniën... maar dan rijden ze allemaal links. In Japan rijden ze ook links, in Afrika rijden ze ook Rijden ze in Japan links? links. Ja, ja. Oh, dat wist ik niet. Ja, het is natuurlijk wel enigszins logisch. Maar... Ja, nee, maar in Suriname rijdt men ook links... Ja, dat had ik wel eens gehoord, maar van Japan ja. wist ik dat niet. Wat, ja, wat, wat nee, Japan man. ook. Ik bedoel met het vasteland van Europa, ja, dat is allemaal rechts geworden. En uh, want Zweden is pas in de jaren, even eind jaren 50 rechts geworden vanwege dat het economisch belang uh, makkelijker was, dat men niet hoefde over te schakelen. Oh ja. Maar ja, naar Engeland, dan moet je met een boot. Dus dan, uh, ja, dan, uh, yeah. dan ben je er vanzelf wel aan om over te schakelen, geloof ja, ik. Ja, nou, ik, vind het wel, ik zou echt niet durven rijden in Engeland. Ik zou echt voortdurend nee, op niet, iedere rotonde de verkeerde kant op gaan... en de verkeerde kant oh, op kijken ook. Ja. ja, nee, ik was met huwelijksreis in Schotland. <laughs> ja, heel lang geleden. Yeah. Maar uh, toen heb mijn, uh, mijn man dus toen de tijd... Echt, voordat we gingen rijden, een autootje gehuurd hadden... Ja. gingen we even autorijles nemen. En we, de Schotse, Schotse rijles. Ja, Schotse rijles. Dat is wel ja. leuk. Dat ja, lijkt me wel op. leuk. Ja hoor, en uh, het kostte ons een pakje sigaretten. Want die mevrouw die vond de, de vond het zo leuk dat we dat deden. Nou ja, ja dat is ook grappig. Eh, want ja, nou, kijk, het linksrijden op zich... Ja, dat, dat kan wel, maar valt ook niet. Ja, vooral als je daar een auto huurt, dan zit sowieso je stuur aan de verkeerde kant. Dus ik stap ook iedere keer de verkeerde kant binnen. <laughs> en dat je, maar dat je ook gaat zitten in de auto, dat je denkt: Mijn hm stuur is weg. Oh nee, wacht even. Ja. Nou ja, goed. Ik heb nooit leren autorijden hoor. Oh, dat is uh, nooit goed gekomen. Nee, nee. En je klok staat voor, uh, Pia? Ja, hoor je hem slaan? Ja. Ja, hij loopt inderdaad wat voor. Ja, precies. 3,5 uh, minuut. <laughs> ja, dat je het even weet. Nou goed, hey, uh, dankjewel. Ja, hè, maar bedoel, het is echt zo dat normaal ja. gesproken de hele wereld links reed. Maar omdat meneer Napoleon dat zo vond. Maar je dat vat de het nog even samen, ja. Ja, en zijn strijdtechniek, dus uh, van uit de rechterkant in één uh, goed uitviel. Uh, en uh, daarom moest Europa in een van hem, ja, het was een potentaat, je ja. Dankjewel, Pia. Oké. Okay. Goeienacht. Goeienacht. Doeg. Doeg. <laughs> Hoi. Lies, goeienacht. Hi, Astrid. Goeienacht. Hallo, zeg het eens. Ik heb nog even een antwoord op de vraag over het erfrecht. Ja. Alleen ik weet niet of het overbodig is, want ik heb gehoord dat er gedeeltelijk al een antwoord is gekomen. Ja, maar doe het gewoon nog even dunnetjes over. We hebben nog 2,5 minuut dit uur. Dat vullen we er dan okay, lekker mee. nou ja. ja. Ik ben weer net wat nieuws natuurlijk. Ja. Heeft um, het is zo dat je inderdaad als kind recht hebt op je kinddeel. Ja. Uh, behalve als je wordt onterfd. Ja. Dan heb je in principe alleen nog recht op een half kinddeel. Oh. Dat heet je legitieme... Ja. Maar dat moet je dan dus wel aanvechten. Doe je niets, dan krijg je niets. Oké. Okay. En ga je dat aanvechten, dan heb je een, nog recht op een half deel. Dat heet je legitieme en dat is wettelijk vastgelegd. Oké. Okay, maar ik krijg hier via de chat krijg ik verschillende signalen, omdat ik me dus afvraag uh, of je dat kindsdeel of je kunt besluiten uh, of om dat bij de overlevende ouder te laten, zeg maar. In principe blijft het in eerste instantie bij de overleden oh. bij de langstlevende ouder. Oh, wel. Oh. Is de langstlevende ouder overleden, zijn beide ouders overleden, dan wordt het hele uh, kapitaal, zeg maar, dat ja. het, het familiegeld wat er nog is, wordt verdeeld over het aantal kinderen. Ja. En dat zijn gelijke delen, ja. tenzij er dus iemand is onterfd, in dit geval ik. Oh. Dan heb je nog recht op een half kindsteel, dat zogenaamde legitieme. En heb je dat Niet gekregen je dat ook? Aardig. Heb je dat gekregen, Lies? Dat heb ik waarschijnlijk net binnen. Oh, poeh. Mag ik hier brullen. Ja, maar wat had je gedaan dan dat je onterfd was? Uh, niks. Oh, dat is wel raar. Als een van de kinderen onterf wordt, dan, dan ga je toch een beetje denken dat die ene iets gedaan heeft. Maar dat was niet zo. Nou ja, het zwarte schaaf zwart van de familie. Ach gossie. Nou. En uh, een, een toestand om een flat die verkocht moest worden waar we mijn ouders in woonden. Oh, wat een, een narigheid. Wat kunnen we een nou ruzie maken met elkaar. Ja, dat kon hè? alleen ja. maar als al de kinderen meededen. Nee, ik had geen contact meer. Oh. Dus ik deed niet mee en daarom ben ik onterfd. Oh, Tada! Wow. Nou, dan is het hopelijk toch iets op je bankrekening terechtgekomen. Ik heb er niks aan, want ik leef een uitkering veranderen naar de staat. Oh, jassies. nou wat een pech. Maar dankjewel dat je het wel even uit kon leggen daardoor. Oké, okay, prima. Goeie nog, nog, nog. Dankjewel. Hey. Dag, Lies. Hoi. Dag. Nou, dat betekent dat ik de erfeniskwestie door kan strepen. Maar er zijn nog genoeg vragen open, hoor, om te bellen naar 0800 1121. Nachtzuster. Een programma van Max.